Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. In Laren in Noord-Holland is gisteravond laat een man doodgeschoten bij een seksclub. Volgens Bronnen gaat het om ex-crimineel en misdaadjournalist Martin Kok. Hij was de laatste jaren actief als misdaadblogger. Het afgelopen jaar zijn al vaker aanslagen op hem gepleegd. In juli werd nog een explosief gevonden onder zijn auto. De politie wil de identiteit van het slachtoffer niet bevestigen...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 Het ministerie van VWS start nu een proef van twee jaar om daar verandering in te brengen. In de Amerikaanse staat Alabama is de executie van een veroordeelde problematisch verlopen. De man kreeg een injectie toegediend, maar bleef nog een half uur in leven. Zijn lichaam schokte en hij hoestte. De officier van justitie zei na afloop dat het recht heeft gezegevierd. De man was veroordeeld voor het doodschieten van een winkelmedewerker bij een gewapende overval in 1994. Geert Wilders trekt zich niets aan van het vonnis van vandaag in de minder Marokkaanse zaak. In de Telegraaf zegt hij dat iedere uitspraak, vrijspraak of veroordeling de facto niet zal veranderen. Volgens de PVV-leider houdt geen rechter, politicus of terrorist hem tegen. De OM heeft 5000 euro boete geëist tegen Wilders. Wilders en zijn advocaat zullen vanochtend niet bij de uitspraak aanwezig zijn. Het weer, het wordt een bewolkte dag, met in het noorden af en toe motregen, in het zuiden laat de zon zich misschien zien. Het wordt 9 tot 11 graden. In het weekend blijft het grijs en zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 richting Amsterdam tussen Amersfoort en Hilversum Noord over 14 kilometer file na een ongeluk. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. De vertraging is ruim drie kwartier.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 uh yes.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 <clears> Thank <throat> you.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 Smee! Nee.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 Break up So let me be the first to make up If a reason must be had It's easy to blame though weather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 Thank you. Will I pout you later you're counting up my sins but Santa please consider En go met mijn Barbara, Lika, wil je eens een leuk kerstcd'tje aanschaffen, dan moet je deze nemen. 2015 uitgekomen, dus is ligt vast allemaal ergens, uh, is vast allemaal ergens te koop. Alhoewel, in Nederland weet ik daar eigenlijk niet. Het is natuurlijk wel echt de Amerikaanse, Canadese, zou ik bijna zeggen.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 Uh, vorige keer, dat was eind november... heb ik iets gedaan van Tony Co. En daar kwam ik ook weer tegen op een leuk kerstcd'tje. Special Noel, Merry Christmas. de jaar 2005. Tony Co. Eens even kijken. Uh, as Soft as Snow.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 I think that's good. you think that's in the class, It's not unusual to be alone by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. It's not jullie allemaal fijne dagen.